De Kapper en zijn broer, een spel van Jurie Kwant, regie Ald Goedemorgen Kapper. Morgen meneer. Zeg u het maar. Uh. Ja.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 Wat zweet u? Wilt u nou echt uw jas niet ervaren? Nu is het te laat. Zoals u wilt. Hebt u broers? Dat hebt u al gevraagd. Ik heb één broer. Wanneer heb ik u dat gevraagd? Ja, daarnet. Vandaag, vanochtend, sinds ik hier ben. Dat zeg ik? Daarnet? Gaan Gelukkig. Hoe oud is die broer? Eens kijken. Hij is van 24.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 Ik heb er geen flauw benul van, meneer, maar één ding staat vast. Als u uw handen zo blijft bewegen, dan kan ik mijn werk niet doen. Zeg toch, Felix, je mag me gewust Felix noemen. Het is niet mijn gewoonte, meneer, om zo allemaal... Auw, je doet me pijn met dat pinzet. Auw, zeg ik, begrijp je nou wat ik bedoel, hè? Auw, je doet me pijn. Auw, schoft. je deed het expres. Je tart me, jongens. je tart me met je meneer en je u. Dat kan ik niet tegen, dat weet je.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 En moeder is daarboven inmiddels tot God zelf doorgedrongen... om van hem persoonlijke toestemming te krijgen... even buiten de poort naar beneden te mogen kijken... om te zien of ik slaag. <lacht> Zou dit zo zeggen, maak het niet moeilijk, denk aan moeder. Carola! Doe dat niet, meneer! Meneer! Meneer, meneer, wat, wat ben je toch een etter, hè? Een beduikelaar, altijd geweest. Terwijl ik me uitsloofde, moest jij zo nodig een checkie roken achter. Ik deed vijf klanten in één uur, jij nog in drie.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 Goedemorgen, quaffeur. Goedemorgen meneer. Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? Uh, kunt u, eh, uh, is, is deze zaak, eh, uh, uh, hebt, hebt u schulden? In De Kapper en Zijn Broer, een spel van Jurrie Kwant, werd Van de Vlier gespeeld door Jan Borkus, De Kapper door Frans Kokshoren en Carola door Gerry Mantel. De regie had Ad Leupler.